Bij een schietpartij tussen gasten op een bruiloft in Afghanistan zijn 21 mensen omgekomen. Zeker tien bruiloftsgasten raakten gewond. Volgens de gouverneur van de provincie Baghlan, waar de schietpartij plaatsvond, werd er op het feest een gast vermoord. Daarna ontstond er een massale schietpartij. Op het feest waren zo'n 400 mensen afgekomen. Op de A10 op knooppunt Amstel bij Amsterdam is een vrachtwagen van een toluut afgeschoten na een botsing met een personenauto. De vrachtwagen viel enkele meters naar beneden en kwam ondersteboven op de grond terecht. De bestuurders van beide voertuigen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat beter met Philips. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 3% naar 6 miljard euro. De winst steeg van 243 miljoen euro naar 274 miljoen. Philips verkoopt in de VS veel medische apparatuur voor de gezondheidszorg. Ook de afdelingen verlichting en consumentenelektronica deden het beter. Het weer: het is wisselvallig met buien, onweer en een matige aan zeer krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Amstelveen er staat door een ongeluk... tussen Gaasperplas en Klopend-Holendrecht 4 kilometer. En vanuit Alkmaar richting Amstelveen op de A9... er staat een 3 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en klopend van Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Nog een keer met Starship. Een heerlijk begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Yo, de, de CEO van Starship en wie Build This City. Het is acht uh, over twee uur. Wat een takkenzooi, hè? -Jan. Enorm. Enorme takken zo. Ja, het stormt ik, lekker in zo'n Ik blijven. Binnen blijven. Jeetje, wat een weer, zeg! Ongelooflijk. Nou, we gaan eens dus even naar uh, Lex van Horen. Over weer gesproken. Goedemiddag Lex! Goedemiddag, ja, daar komt de uitdrukking. Takken weer vandaan, Dat is inderdaad <laughs> takken weer dit, hè? Niet te geloven. Ja. ja. Jij zit ook ja. veilig thuis? Ik zit lekker veilig thuis, maar ik zit achter de computer.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 Dus het advies is in ieder geval binnenblijven. Tot hoe laat? Nou, we hebben eigenlijk. Uh, de top gehad. Uh, de storm die is dus begonnen. om half één. Heer? Ja. Wacht even, ik moet even mijn televisie uitzetten. want ik hoor mezelf terug. Ja? Ja, ja dat heeft je dan, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja nou, nou gaat dat goed. Eh. Uh,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 Lekker binnen blijven. En tot straks. Uh, tot straks. Dat is inderdaad niks van Horen. Nou, dan weten we dat uh, albert Jans, zo dadelijk om uh, half drie het weerbericht. En wat gaan we verder nog uh, doen? Ja, er is verder... Uh, ja. Ja. In, in Frankrijk is er uh, nu hier van, uh, van dit weertype niets te merken... want het is vandaag de voorlaatste etappe van de Tour de France... en het is natuurlijk de, route, de, de mooie etappe richting de Aude-West, de Oranje, Oranjeberg...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 In Zalfort op zaterdag hoorde je de heerlijke disco-klassieker van Chaka Khan en I'm Every Woman. Via de ja, hoorde hem net niet ook al zo even na twee uur. Daar is hij weer, Lex van de horen. Goedemiddag, Lex. Ja, daar ben ik weer. Ja, nog niet weggewaaid, hè? Nee hoor, ik zit hier lekker hoog en droog. Dat doe je goed, <lacht> dat doe je goed. Ja. Nou, inderdaad, je vertelde het net. Om half één is de storm losgebarsten hier in Salvoort...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 Ja, Zo is het, Lex. Dank je wel in een rustige dag vandaag verder. Ja, jullie ook. En mochten er nog spectaculaire dingen gebeuren... dan bellen we je nog even. Oké. Okay. Dank je wel, Lex. Geniet ervan. Hoi. Dat was het weer. Vierdagsavond voor. En dat was het weer met Lex van de Hoorn. Je hoort hem elke zaterdagmiddag zo rond half drie...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 This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 Klanten streken graag neer aan de picknicktafel... Uh, naast Viskraam Berg aan de boulevard Bernard. Maar het plezier was van korte duur. Omdat er bij verschillende viskarren al uh, picknicktafels stonden... plaatste ik er ook één. Uh, plus een paar vrolijke bloempotten met helmgras erbij, vertelt Allan Berg. Eén dag later stonden de gemeentelijke handhavers al voor zijn neus. De visverkoper wilde zijn stekje een beetje opfleuren... in de geest van de gedachtegoed van wethouder Gerard Kuipers van D66...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 Hanging on to it